Uur. Gert Kluut met het NOS Journaal. Nederland heeft voor het eerst in 44 jaar het Eurovisie Songfestival gewonnen. Duncan Lawrence was met het nummer Arcade vooraf al de grote favoriet. Na de punten van de jury stond hij op de derde plaats. De stemmen van het publiek bezorgden hem uiteindelijk de overwinning. Premier Rutte en koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben de zanger met zijn overwinning gefeliciteerd. Aan het einde van de middag komt Duncan Lawrence terug in Nederland... en vanavond blikt hij terug in een uggelaste uitzending van Pauw op NPO1. Hij is de vijfde Nederlandse winnaar en zijn winst betekent dat Nederland volgend jaar het zongfestival organiseert. Saudi-Arabië wil een oorlog in de golfregio voorkomen, maar zal met alle kracht en vastberadenheid terugslaan als het wordt aangevallen. Dat zegt de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken. Deze week werden twee Saudische olieinstallaties aangevallen en vier olietankers gesaboteerd. Saudi-Arabië zegt dat Iran daarbij betrokken was. Teheran spreekt de beschuldiging tegen. Turkije bouwt samen met Rusland nieuwe luchtafierraketten. Eerder kocht het land al een serie raketten van Rusland... en dat leidde tot internationale kritiek. Rusland zou via het raketsysteem informatie... over het nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig F-35 kunnen krijgen. Amerika wil Turkije daarom geen onderdelen voor het toestel meer leveren. Hulporganisatie Sea-Watch ligt met een schip met 47 migranten aan boord... voor de kust van het Italiaanse eilandje Lampedusa. De organisatie gaat daarmee in tegen een verbod van de Italiaanse regering. Die zei dat het hulpschip de Italiaanse territoriale wateren niet in mag, maar volgens Sea-Watch zijn de migranten aan boord in nood. Ze werden woensdag opgepikt uit rubberbootjes voor de kust van Libië. Het weer, flink veel zon in de loop van de middag ontstaan in het binnenland wolken en enkele buien, mogelijk met onweer. In het binnenland wordt het 21 tot 24 graden. Dichter bij zee is het minder warm, na het weekend soms buien en koeler. Dit was het NOS Journaal.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 naar ZFM Klassiek, iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie, Ruud Janssen. Welkom bij deze aflevering van het programma ZFM Klassiek. We beginnen met twee orgelconcerten van Georg Friedrich Hendel... Het concert in. We beginnen met het concert in Bes. Uitgevoerd door het Amsterdamse Barokorkest met als organist Ton Koopman. Thank you. orgelconcert, opus 4 nummer 6 werd uitgevoerd door Ton Koopman samen met het Amsterdam Barok Orkest. Het volgende stuk dat wij gaan laten horen is van de vader van Wolfgang Amadeus Mozart, oftewel Leopold Mozart. En dat is een deel uit zijn symfonie Nieuw Lambach of Neues Lambach. En dat is een symfonie in G majeur. En daaruit spelen wij... Het Allegro... Mozart, de vader van Wolfgang Amadeus dus, die schreef het Neues Lambach Symfonie in G majeur en de uitvoerende waren de Bayerische Kammerphilharmonie en dat stond onder leiding van Reinhard Goebel. We gaan weer terug naar een orgelconcert van Georg Friedrich Hendel. En in dit geval wordt dat een orgelconcert in de toonsoort van F majeur. U zult het ongetwijfeld wel herkennen, want het is een van de bekende orgelconcerten. van deze fantastische barokcomponist. Orgelconcept en weer de uitvoerende zijn. Ton Koopman samen met het Amsterdam Barokorkest. Dat was het concert in F-majeur van Georg Friedrich Händel. We gaan door met Johannes Brahms. En van hem gaan we spelen de Serenade Opus 11 nummer 1. En dat doen we in de uitvoering van de Gewandhausen Orchestra Leipzig. En dat allemaal onder de bezielende leiding van Ricardo Chailly. Johannes Brahms, serenade opus 11, nummer 1, D majeur, het Gewandhaus Orchester, Leipzig. En dat allemaal onder de leiding van Ricardo Chaillis. Uit de zes kwartetten voor cello, viool, fluit en basso continuo van Georg Philip Telemann gaan we nu een deel draaien dat heet Sonate. En als uitvoeringsinstructie staat er Dolce. En dat betekent lieflijk. De uitvoerende van dit prachtige stuk van Georg Philip Telemann... dat was een geschuilsap, dat noemde zich Les Ombres. Bela Bartok, dat is onze volgende componist. En van deze prachtcomponist gaan we een stuk laten horen. Dat heet Divertimento. En daar staat dan bij Allegro ma Montropo. En het uh, wordt uitgevoerd door het Hongaars Nationaal Filharmonisch Orkest onder leiding van Sultan Kolchis. <middels> De laatste componist dit eerste uur is Tommaso Albignoni en van hem gaan we luisteren naar een deel uit een hobo concert nummer 2 opus 9 uitgevoerd door Paul Domrecht met het uh, Il Fondamento. En dit is het laatste stuk in dit eerste uur.